Het weer, geleidelijk meer zon, vooral in het zuidoosten. Het blijft droog en het wordt 6 à 7 graden. Ook morgen droog en geregeld zon bij een graad of 7. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen de afrit Leerdam en de afrit Arkel 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Verder in beide richtingen vielen op de A16 bij de Van Brinnen-Noordbrug. Die heeft namelijk even opengestaan. Dat levert in beide richtingen 2 kilometer op. En op de A28 Amersfoort-Utrecht bij knoopend Rijntweert ook 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nou, dat is een oude sound, zei ik je zeggen. De eerste uh, Dire Straits LP's en zo. Geweldig, hè? Mark Knopfler. En het nummer dat heet... Barrel. Ja, en wat we nu krijgen, dames en heren. Als u wel eens op Facebook kijkt, dan kunt u op Facebook een filmpje vinden. En, ehm... Um, <laughs> daar, daar ziet u zelfs dat de burgemeester van Zandvoort de Polonaise loopt. Jawel! Het is cool. In ons engste, in ons engste, was go. Witte vlo, in ons engste, al melo. M'n buurvrouw Kloem, ja haar geman. Banse was zo schel as water, Jos zo lille kast me kan. En toch zwanger al verdaan. de riet de bruut ervan. Hoe af toch kom met buurvrouw Klompja. Klicht jij ja, nog kind, nog kind. Maar ja, de melkboer was ja blind. En go. Witte vlo, in ons engste, in ons engste, het was go. In ons engste al mijn En ik ben nog op het veld door waarschijnlijk mooie genie. En de lukt een op straat in Elon koopt ze met de noord. En invaarde gunt toch aanzien was de Friezen en een Delft mij in probeer zelf een keer. En doe hun niet vaar niet meer. Want het was kool. Witte flor in ons engste, in ons engste. Het was koor. Witte de flor in ons engste alme de A en de lolé kunt het water wat een water op beneden En, nee. en lep zo de tamil in nee, Almelo nou, En het water van de aas de molt aan de En ja, ik kunt wat water drinken meer, dat jammer van Dus, dus dat deun ze rap wat aan, oh ja, wat dan, wat dan Water geet nog wafel, dan witte vlo Hé nog aan, want geet nog uit witte vlo in ons engste, in ons engste. geet nog uit witte vloer in ons engste, al en Herakles heeft weer winnen, dat doet ze, jo, dat doet ze. En Herakles heeft weer winnen, nog voor de wedstrijd is begonnen. En verspilt ze dus een keer maakt niks goed, ja maakt niets goed. En verspilt ze dus een keer toen Bolvin ze, waar weer, je, waar is Bolvin de vloer. Ja, dat was een gezellig weekend afgelopen weekend. En inderdaad, als je op Facebook kijkt... dan zie je dat uh, alles wat hier tijdens Zandvoort draait door uh, in de studio was... dat die uh, allemaal lekker meeliepen te rennen in die, uh, in die Polonaise. Dat was ontzettend leuk. Uh, uh, en dit weekend mogen ze weer, hè? Ja, dit weekend mogen ze ja, weer. Ja, dan kunnen dus ze eerst uh, op, op Valentijn gezellig uh, romantisch dineren, ergens. Ja. En dan om half acht in de Polonaise in de Sporthal. bij het café. Is Wacht even, je gaat dus niet helemaal goed. Dat uh, kan ik zo niet... Uh, zo, ja. Try, yeah. Denk, wat hoor ik nou? Nou, ah, dan gaan we even over doen, want uh, dat is niet netjes wat ik nu doe, hè. Want het is vandaag, dames en heren, precies 52 jaar geleden... Uh, op uh, 11 februari uh, uh, 1963... dat de Beatles voor het eerst in Engeland de studio ingingen... om hun eerste LP op te nemen. Dat waren dan de Beatles. En uh, uh, als je dan op zo'n datum komt. Uh, 11, de, 11 februari, dus was het 52 jaar geleden. of is het 52 jaar geleden. dat uh, de Beatles voor het eerst de studio ingingen. om hun allereerste LP voor Parlophone op te nemen: het album Please Please Me. En dat hoorde u net. En je had nog meer gevonden. Ja, ik heb uh, nog een heleboel gevonden op 11 februari. Want vertel. in 1990, dus dat is alweer 25 jaar geleden. Is precies vandaag wordt Nelson Mandela vrijgelaten na ja. 27 jaar gevangenschap. En ja. president Hosni Mubarak van Egypte stapt op, ook op deze datum. Paus Leo XIII heeft drie nieuwe kardina kardinalen ge gecreëerd, zelfs in 1889. Zo. Schaatser Sven Kramer wordt wereldkampioen allround in 2007... met een nieuw wereldrecord op de 10 kilometer. En bij de dames gaat de wereldtitel naar Irene Wüst. Zo. 65, Enschede. Stichting FZ 2065 wordt opgericht. Nou, kijk eens even wat er ja. allemaal gebeurt in de wereld. Ja, dat is niet goed. En Margaret Thatcher? Ja. De eerste vrouwelijke leider Dit van is de FZ 25 jaar GFM. Ladies and gentlemen...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 Van uh, de Common, uh, common Linnets Met natuurlijk Ilse de Lange. En, en uh, um, J.D. Meijer. Ja, want uh, Welen is er al lang niet meer bij natuurlijk. Ze doet het nu met uh, een of andere J.D. Meijer. Ja, die trouwens niet alleen dat doet. Maar ook producent is van het meeste werk van de dijk. En ook van de laatste cd van, uh, van Bluff. Ja, potlood en pen klaar, hè? Of uh, potlood en papier, pen en papier. Dan weet ik het allemaal niet. Griffel. Dat is heel lang geleden. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Schuiningsstreek Zandvoort Lunch. En het recept is volkoren pasta met champignons en roomkaas. Een vegetarisch hoofdgerecht voor twee personen. Mm, de ingrediënten. 200 gram volkoren pasta. 125 gram champignons. 1 gesnipperde ui. 1 teen fijn knoflook. 1 bakje kruidenroomkaas, 2 eetlepels olijfolie en dan natuurlijk zout en peper. Kook de pasta allereerst volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Maak de champignons schoon en snijd ze in stukken. Verhit olijfolie in een pan en fruit hierin de ui en de knoflook. Voeg de champignons toe en bak deze even mee. Voeg de kruidenramkast toe en laat dit onder af en toe omscheppen en mee verwarmen. En voeg naar smaak wat zout en peper toe. En een tip? Voeg aan het einde wat lenteuitjes in ringen toe voor een extra knapperige bite. Eet smakelijk. De water loopt al nou allemaal mond in. Lekker hoor. Ja, dat ja. klinkt heel erg lekker. Ik denk dat ik al weet wat ik vanavond te eten krijg thuis. <lacht> Meestal ben ik slachtoffer, hè? Woensdagavond, dan moet ik het uitproberen. Oh, ik dacht dat je het gisteravond al had uitgeprobeerd. Nee, nee gisteravond, nee, gisteravond niet. Nee. <lacht> Meestal zo woensdagavond. Maar goed, maakt niet uit. Het is wel lekker. Ja. Dus als ik er morgen niet ben, dan weet u wat er aan ligt. <lacht> nou, dat is dan wel wijvallen toch? Ja hoor. Ik heb een topkok in huis. Maakt niet uit. Ik ook. Waarom denk je dat ik er zo goed uitzie? Um, omvangrijk dan. Goed, dat was het recept. U kunt het natuurlijk nog eens eventjes rustig nakijken, dames en heren. Want het staat zo meteen op Facebook. En het uh, enige wat u hoeft te doen, is gaan naar Facebook. En daar zoekt u de pagina Zandvoort Luncht. En daar staat het recept dan op. En dan kunt u het nog eens een keer rustig thuis nakijken. En dat lekker maken voor vanavond. Het, uh, het zal best lekker zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja. Goed, dan gaan we gaan nog even een plaatje doen. en. Uh, dan gaan we straks over minuutje of zes. Gaan we nog een keer luisteren naar het regionieuws? nieuws Jawel, dat komt straks. En de plaat die we gaan draaien is van de dijk. Ik had het er al over. Oh ja, en we hadden het ook nog over die 11e februari. Hè? Het was vandaag ook, ook dat nog even... Uh, de dag dat de Beatles. Heet jij hem met zijn Beatles? Die man, hoe gek van die man met zijn Beatles. Heb jij wat met de Beatles? Uh, ja, het schijnt zo. Kom, <laughs> nooit opgevallen. Oh yeah. uh, maar het was vandaag ook de dag dat de Beatles hun allereerste live-concert in Amerika gaven. Ja, het enige punt is gewoon. Toch staat dat niet op mijn bladzijde erbij hoor, nee. van nee, nee. Nee. Dat krijg ik dan weer te horen van uh, Beatles-fans. Uh, Beatles een... Weet je dat vandaag ook Habbo Hotel haar deuren geopend heeft? Wie? Habbo Hotel. Nee. In 2004, het online spel Habbo Hotel. Oké. Okay. Nou, dat is wel fantastisch allemaal. Ja. Het jongen, jongens, een druk dagje druk geweest. Een druk dagje, heel druk, <laughs> een dag. druk dagje. Goed, De Dijk. Vorig jaar ook.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 Je ook doe, of vind dat je moet. Vooraan in de rij, of achterin de stoel. Alles komt goed. Alles, alles, alles komt goed. Soms gaat het mis, soms gaat het brengen.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 Alles, alles, alles, alles komt Lekker de plaats van de Handsome Poets. En dan nemen we dat heet Stardust. Jawel, Stardust. Woehoe, jawel. 3FM. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en uh, dan gaan we weer met het regio-nieuws. Gelezen door Belinda Curanson. Jawel. Het treinverkeer op het traject Haarlem en Amsterdam-Slotendijk... is vanochtend ontregeld. Bij de spoorwegovergang in Halfweg... heeft een aanrijding met de persoon plaatsgevonden... Over de aanrijding zijn geen details bekendgemaakt. Een traumahelikopter werd ingezet. De extra reistijd is meer dan 60 minuten. De verstoring is volgens de NS rond twee uur vanmiddag verholpen. Een taxi en een jeep waren bij Nieuw-Vennep betrokken bij een ongeluk. en raakten drie mensen gewond. Om wat voor letsel het ging is niet duidelijk. De opgetrommelde traumahelikopter kon in ieder geval al vrij snel weer vertrekken. Onder de gewonden zouden zomaar inzittenden van het taxibusje kunnen zijn lekker ritje in dat geval. Van traumataxi tot traumaheli en tot wellicht een taxitrauma. De precieze oorzaak van het ongeval is overigens nog niet bekend. Het onderzoek is nog in volle gang. De regels in Zandvoort worden letterlijk met voeten getreden. Sinds zondagavond is er aan het kromboomsveld Krom namelijk een beeld verde, eh, verdwenen. Het gaat om een beeldje van twee touwtjes springende meisjes... van Wijlen Petronella Bouwhuis Klaassen... Momenteel staan alleen de voetjes van de meisjes nog op de sokkel. De rest is verdwenen. Tot 2006 stond het kunstwerk op het trappenhuis van het gemeentehuis. Daarna verhuisden het naar het Kromboomsveld. Wie weet waar het beeld is, wat er mee is gebeurd... of op zondagavond wellicht iets heeft gezien? De politie hoort het graag. U kunt bellen 0900 8844. Dat mag uiteraard ook anoniem. 0800 7000. De kogel is door de kerk. Mr. Linnent wordt een tweedaags festival. Behalve op zaterdag kunnen bezoekers uit binnen en buitenland... straks ook op zondag uit hun dak gaan op allerlei soorten muziek. Het festival op het Floriadeterrein in de Haarlemmermeer... geeft met de besluit gehoor aan de klacht... dat één dag gewoonweg tekort is om alles te kunnen zien en beleven. Het muziekaanbod is volgens ID&T-oprichter Duncan Stadderheim... nog groter en breder geworden. En bovendien zijn er gesprekken met de gemeente... over een groter festivalterrein. Omwonenden zijn inmiddels gerustgesteld. Zij hoeven niet bang te zijn voor overlast in de voortuin... en de bezoekersaantal zal die van de voorgaande jaren zo'n 60.000 mensen niet overstijgen. Mysteryland vindt dit jaar plaats op 29 en 30 augustus. Behalve een camping waar je lekker door de bierblikken, bierblikken kunt rollenbollen... wordt er voor de feestgangers ook een hotelgelegenheid afgehuurd... om te kunnen overnachten en tot zover de nieuwsberichten. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Net als vorige dagen, ook vandaag bewolkt en later vanmiddag wat opklaringen. Het blijft droog en het wordt 7 graden. Vanavond en de komende nacht naast wolkenvelden ook opklaringen en er is kans op mist. De wind draait naar zuid en is niet meer dan zwak en de temperatuur zakt rond het vriespunt. Op de meeste plaatsen gaat zelfs een graadje vriezen. Natte wegdelen kunnen dan ook glad worden en de autoruiten zullen bevriezen... Oppassen dus wanneer u morgenochtend op pad moet. Morgen zijn er na lokaal nevelige en missen periode met zon en is overal droog. De zuid- en zuidwestelijke wind is zwak tot hooguitmatig en de temperatuur stijgt naar 7 graden.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 Anouk samen met Double Bob En uh, dat nummer dat heet Hold Me. Now, I, I so Hold me tight, love. Ja. Hold me tight, love. Mooi nummer. En uh, nog maar even terugkomend op die Fifty Shades of Grey... want er zit ook een liedje van Franks in natrein, hè? Ja, nou, dat het niet verwonden. Maar er zit ook een nummer als Franks dat geweten had. Nou, dat had hij best leuk gevonden, denk ik. Witchcraft heet het. Those fingers in my head... That's like come hither stare... That strips my conscience bare... It's witchcraft...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 It's witchcraft, that crazy witchcraft. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch, cause there's no nicer witch than you. Dat was uh, Frank Sinatra en uh, dat nummer dat heette Witchcraft. En dat komt uh, ook alweer uit die uh, ondeugende film Fifty Shades of Grey. Oftewel 50 tinten grijs vandaag dus in première in Nederland. En uh, vanaf morgen ook te zien in Zandvoort. Uh, en wat Frank Sinatra betreft... Ja, we hadden natuurlijk ons eigen Frank Sinatra afgelopen zondag hier bij CFM Jazz... Uh, we hebben een fantastisch jubileumweekend uh, achter de rug. En uh, wat vond jij ervan eigenlijk, Belin? Ja, het was helemaal geweldig. Ik vond het echt helemaal top. Ik vond, uh, het was ook allemaal goed. De 25-uurs-uitzending was perfect. Uh, het, het, het feestje bij uh, de receptie bij het uh, Talasta was leuk. En ik heb heel erg genoten zondag van, van het jazz. Vier ja, ja. uur lang. Ja, erg leuk. Erg goed. Wordt ook herhaald, hè? Alle vier uren. Oh ja? Ja, ja, ja aanstaande uit mijn hoofd vrijdagmorgen van 8 tot 12 okay. wordt het nog een keer uitgezonden. Dus ja, iedereen doen. even luisteren, erg goed. Ja, moet je doen. Want dat is de moeite waard natuurlijk. Ja, absoluut. En, uh, en, en ja de, de volgende 25 jaar gaan we dan doen? God, wat ga, nou, weer een feestje bouwen denk ik. <lacht> Nou, zullen we eerst maar eens proberen de 30 te halen. Ja, nou, dat gaat wel lukken, toch? Ja, toch? Ja, ja wel. echt wel, hoor. Dat kan toch niet anders. Met de, de waarderingsspeld die we natuurlijk hebben ontvangen... als CFM voor, ja. uh, voor 25 jaar lokale radio. Nou, dan zijn we dan op stand verplicht om in ieder geval de, de 30 te gaan halen. Nou, dat gaan we dan met z'n allen maar doen, hè? Absoluut. Oké. Okay. En, uh, nou, dan gaan we nog maar even een plaatje draaien, denk ik? Ja, laten we dat eens dus doen. Laten we gewoon eens een plaatje draaien, weet maar nooit wat goed voor is. Cheerleader. Is dat iets voor jou, cheerleader? <laughs> nee, mijn jonge jaren waarschijnlijk. <laughs> Omi oh is dit, cheerleader. ZFM, fm al, al al 25 jaar, live in Zandvoort. En jij bent erbij. Hey jongens, de opens hebben pauze. We zetten alle stoelen aan de kant. De das op, dan bouwen we een feestje. De ritme los die springen we een zuiden. Waarom? op opa schiet is uit de sopper. Oma, zet je beste beentje voor straf via je de veters uit je schoenen En zingen we... Als Rik steeds stel speler, de pianist gaat gillend onderuit. De tuba blaast de drummer zijn toupee af. De dirigent slaat aflet uit de brug, ligt uit. in de zaal gaat de in pas de kastelein is zichtbaar van de koop. Hij trekt gauw aan de bellen. Ik hier nog even de bruiloft van Belinda? Hè? Ja, dat is uh, 24 jaar geleden bijna. Zo. Ja. ja, toen was Arie Rimmels daar... samen met Bolle Jan en Mien. Ja. Barry Hughes. Oké. Okay. En de disco onderleiding, misschien heb jij hem nog gekend... Tony Mouse. Ja ja, ja, ja, ja, ja. ja, Tuurlijk. Dat is van heel vroeger. Maar weet je wat ik nou net zit te lezen hier? Nou, nu.nl. Ja. De Nederlandse man vindt de vrijgezelle vrouw te afwachtend. Oh? Ja. En als je dat leest... Dames, een aantal tips... Okay. Het merendeel van de ondervraagde mannen, volgens de meer, het merendeel dan... is de perfecte vrouw onafhankelijk, maar ook lief en zorgzaam. Het ja. liefst is ze daarbij slim, een tikje bij de hand, stoer en sportief. Maar extra punten scoren de vrouwen die na een geslaagd afspraak... jezelf contact opnemen, in plaats van af te wachten tot de mannen doet. En weet je wat nou helemaal opvallend is in dat bericht? Nou? Weinig mannen vinden het aantrekkelijk als een vrouw zich onderdanig opstelt. Nou, dan, ga je je dan ga je met je film? Ja. Maar de grootste afknapper volgens de helft van de mannen... is als een vrouw een gro grote mond heeft en zichzelf overschreeuwt. Oh. Oké. Okay. Nou, nou, ik haal mijn mond wel weer. We doen het ook wel weer. Toen ik nog een baby was, een skatje bovendien... zeiden alle mensen, jongen, moet je dat nu zien...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 Komt er zo een beetje al vast in de stemmingen aanstaande uh, zondag, maandag en dinsdag officieel natuurlijk is het carnaval. In, uh, in het westen doen we de zaterdag er ook wel bij, maar is officieel niet, uh, niet volgens de regels natuurlijk. Maar goed, maakt niet uit. Ten um, vieren ook nog even <laughs> de bruiloft van uh, van, ja, van ja, daarom, ja, daarom. 24 jaar geleden. 24 oh, jaar. Bijna hè. nog. Augustus, pas. Hou wel en Ja, vandaag drie jaar geleden. De sterfdag van uh, Whitney Houston. Houston. En heel erg triest dat waarschijnlijk ook haar dochter Bobby Christina ook vandaag gaat overlijden. Oké. Okay. De stekker gaat er vandaag uit. Oh, ja, heel triest. Dat is inderdaad, inderdaad heel triest. triest. Ja, goed. We gaan even de winnysten draaien. How well I know. Ja, en ik heb wel eens meer gezegd. Time flies when you're having fun. Nou, fun hadden we. Ja, absoluut. De vuurdoop van Belinda. Hoe voel je het? Ik vond het erg leuk. Ja? ja. Dus je wilt het nog wel eens doen? Ik kom nog graag een keer terug hoor. Nou, graag. Dat vinden we, vinden we leuk. Helemaal goed. Oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt voor je, voor je medewerking vandaag. Graag gedaan. Jou ook beetje... bedankt voor de, de presentatie weer, hè. Ja. Van de ja. twee uur Stanford Lunch. Ja, en ik, ik moet nog even, hè. Ja, de vinyljaren nog. Ja. We hebben de achternaam. vinyljaren nog, hè. Twee. Ja. ja, twee uur En daar uur lang. liggen een mooie op de, op de draaitafel, heb ik al gezien. Ja, ja. Rod Stewart en uh, Sailor en... Wat zijn ik daar nog meer? Oh ja, Ten cc ja. Oeh. Ja, 10CC, Bloody Tourists. Rod Stewart met Atlantic en de crossing, crossing. Ja, dat ja. is en uh, Sailor met Trouble. En Girls, Girls, Girls. Ja, ja die ja. staat erop. Maar ja. die draaien we pas een beetje later in het programma. Maar het uh, maakt niet uit. In ieder geval bedankt dat je er was. Leuk dat je er was. En ja. um, we gaan even naar het nieuws. En even een broodje doen. En uh, daarna de Vnieuwjaren. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En uh, dit programma is er gewoon weer morgen om 12 uur. En dan weer met Dolly als gast. Ja. Tot morgen. Tot morgen.